Het koningspaar spreekt een half uur met de president van Venezuela. Voor het eerst krijgt een protestantse traditie een plek op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Het gaat om psalmzingen met de bovenstem. Het vierstemmig psalmzingen is een godsdienstige traditie die teruggaat naar de 18e eeuw. Tegenwoordig is het nauw verwant met de culturele identiteit van Gene muiden in Overijssel. Het weer bewolkt en af en toe breekt de zon door. Het blijft vanmiddag op de meeste plaatsen droog en het wordt 5 tot 9 graden. Morgen opnieuw afwisselend wolken, wat zon en kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ANBB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A27 Gorkum richting Breda... tussen Hank en Knoop het Hooipolder van 4 kilometer... Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen wordt dit weekend gewerkt aan de weg. Staat daarom een file tussen Vendraai en Vierlingsbeek van 3 kilometer. En een rijden door reparaties aan het spoor, dit uur geen treinen tussen Utrecht Centraal en Driebergen Zeist. De vertraging is 1 uur. Maak kennis met Aangenaam Klassiek. Een dubbel CD voor slechts 9,99 met extra veel voordeel op nieuwe topalbums van klassieke wereldsterren.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 Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Gromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moet de crisis worden opgelost? De Partij van de Arbeid wil daarvoor een linkse oplossing. En oud-Partij van de Arbeid-minister Ad Melkert heeft met anderen die oplossing opgeschreven in een rapport dat deze week verscheen. Maar is die oplossing dezelfde als wat in het regeerakkoord... ook van de Partij van de Arbeid staat? We vragen het Ad Melkert. Goedemorgen. Goedemorgen. GroenLinks financieel specialist Jesse Klaver... gaat het werk van Ad Melkert recenseren. Anders gezegd het rapport langs de linkse meetlat leggen. Goedemorgen, meneer Klaver. Goedemorgen. En we hebben het over de VVD en Europa. Een schurende relatie. Vandaag stelt de VVD tijdens het partijcongres de Europese koers vast. Wat vindt de VVD en wat zou de VVD moeten vinden? Bij ons aan tafel Patrick van Schie, directeur van de Telder Stichting. Dat is het wetenschappelijk instituut dat is gelieerd aan de VVD. Goedemorgen, meneer Van Schie. Goedemorgen. En u kunt ons natuurlijk zien op trostkamerbreeds.nl... onze eigen website, maar ook op Politiek24. De zaterdagkrant. De NRC pakt vandaag groot uit... want ook in Nederland is de NRC heel actief geweest... en dat blijkt uit documenten van Edward Snowden, de door de Amerika-verguisde medewerker. Um, Nederland wordt sinds 1946 al ruim afgeluisterd door de Amerikanen... Um, Meneer Melker, hoe moeten we daar nou van opkijken? Nou, de schaal waarop uh, de Amerikanen hebben geopereerd... die heeft natuurlijk wel overal heel veel uh, opzien gebaard en, en verontrusting gewekt omdat op zichzelf uh, afluisteren, ja, je, je zegt het niet graag... maar dat, dat, dat kan dus een functie hebben om jezelf te beschermen. Om ook te weten uh, echt wat er gaande is op gevoelige plekken in de wereld. Maar de vraag is of je, of je zo diep moet ingrijpen... in de brede privacy van, van burgers. Geef ook, er eens een antwoord op. En ook in Amerika zie je daar veel onrust over. Nou, ja. Ik vind dat, het, dat, dat er echt een, een eis moet worden gesteld aan inlichtingendiensten... Uh, om veel selectiever uh, te zijn uh, en om ook daar verantwoording er, uh, over af te leggen aan volksvertegenwoordigers. Ja, nu, nu, nu, u zou verantwoording afleggen aan de volksvertegenwoordigers. Toch is dat wel interessant wat u zegt. U bent zelf fractievoorzitter geweest van de Partij van de Arbeid. U heeft toen de tijd ook in de commissie stiekem gezeten. Dat is zo'n uh, commissie uh, uh, inlichtingen en veiligheidsdiensten... waar de fractievoorzitters worden geïnformeerd. Althans, een beetje, denk ik, door de minister van Binnenlandse Zaken... die verantwoordelijk is voor de geheime diensten. Um, dus u bent ook op de hoogte geweest van activiteiten als parlementariër... terwijl op een ander moment u de regering moet controleren... en daar, daar uw mond over moest houden. Ja, dat was, de voorzitter, dat was de commissie voor de inrichtingendiensten... Ja. Die, die toen nog bestond uit een beperkt aantal fractievoorzitters... en op vertrouwelijke basis werd geïnformeerd. Ik uh, bedoelt met beperkt, omdat daar de Socialistische Partij niet mee deed... maar dat is sinds 2009 wel. En dat geval. is veranderd. Ik ja. weet dat dat veranderd is. En dat vind ik ook goed dat dat veranderd is. Maar goed, u heeft informatie toen gekregen... van de minister van Binnenlandse Zaken... maar in ieder geval eindigde waarschijnlijk altijd die vergadering. Maar uh, hou je mond. Nou, nee, dat, dat was de dat was de afspraak eh, ja. bij die de, de type informatie wat wij kregen. Had betrekking op specifieke aangelegenheden. Ja, maar je moet de macht ook controleren. En uh, daar, daar, daar werd zeker ook het een en ander aan uh, gedaan. We hadden daar regelmatig ook meer algemene uh, briefings. Was dat niet een hele lastige positie? Ja, absoluut. Dat vond hoe, hoe ik, vond ik het zelf dat? wel. Kunnen u een voorbeeld noemen van wanneer u dacht: nou, dat, dat is toch wel heel erg uh, Nou, er zijn, ik, ik kan me eerlijk gezegd niet precies uh, herinneren wat het onderwerp was, maar er is wel eens aan de orde geweest, uh, zeg maar, zaken van een meer algemeen beleid wat dan toch eigenlijk overgedragen moest worden... aan zeg maar, de, de fractieleden die zich daarmee bezighielden... Ja. om dat algemene beleid ook met de minister van Binnenlandse Zaken te bespreken. En dan, en dan was dat algemeen beleid waar u eigenlijk niks over mocht zeggen... maar wat u wel moest overdragen aan uw fractiegenoten. Nee, je, mo je, je kon niks zeggen over de specifieke kanten daarvan. Je, ja. Maar je mocht wel degelijk aan de orde stellen van uh, uh, waar, waar positioneren we ons als Nederland... als het gaat om het vergaren van inlichtingen... over wat er bijvoorbeeld in die tijd in het Balkangebied aan de, aan de orde ja, was? Dat, dat erin... Ja, Dat is zo'n voorbeeld. In me de me tijd zeer van de Balkan. Ja, en, en, zeg maar. De, ja, ja. Maar, maar, maar uh, ietsje specifieker dan toch. Want ik kan me er nog heel weinig bij voorstellen. Ja, waar ging het dan over? Met, met, met alle respect, ik kan me dat gewoon niet goed niet herinneren. U mag goed, het zich niet, ook niet herinneren. Want nee, die afspraak geheimhouding mijn, geldt <laughs> nog steeds. Nee, het is echt te lang geleden ja, om het überhaupt ja. te is geheim is het en u goed besteedt. Dat uh, ja. vergeet u gewoon. Ja, je Toch... wordt een dagje ouder, dus dan. Uh, Toch nog <laughs> dan heel even. We beetje, hadden hier ja. een paar weken geleden oud-minister Brinkman aan tafel en die zei: Ik weet voor 99 procent zeker dat ik ook ooit ben afgeluisterd dat geldt voor u ook. U was uh, ook minister. Uh, nou, ik ben uh, ook uh, nationaal en internationaal zo bezig geweest dat ik wel op heel veel plaatsen ben geweest dat ik ongeveer wel wist. Uh, hoe voorzichtig ik moest zijn. Nou ja, zijn. precies. Ik bedoel, u heeft bij de Wereldbank gewerkt, u heeft in Irak gezeten, u heeft in een ontwikkelingshoek gezeten. Als u in een hotel zat, voordat u de koffer uitpakte, schroeft u dan uh, stevig <lacht> als eerste lamp los. om te kijken ja, of er iets ging. Ik, ik ben niet zo technisch aangelegd. Dus nee, dat dat is, uh... Was er wel iemand die dat voor u deed? <lacht> nee, het, het gaat er meer om dat als je, dat je toch op een bepaalde manier rekening mee houdt... dat je bepaalde informatie eh, niet per se over de telefoon of over de e-mail doet. Maar dat is, dat is iets wat, wat veel mensen, denk ik, wel, uh, wel begrijpen. Ja. Even naar Jesse Klaver. Uh, er, er is zo'n commissie stiekem, ja. daar zit alleen de fractievoorzitters in. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat je als parlementariër denkt... ja, is toch eigenlijk te gek dat ik, over dingen moet, dat ik dingen moet controleren... maar daar eigenlijk niks vanaf mag weten? Dat klopt. Ik, ik weet niks van de commissie stiekem of van uh, of wat daar speelt. Maar daar zitten de fractievoorzitters. Ja, ja, ja. En dat is heel lastig als parlementariër. speelt soms ook wel eens op, uh, op andere terreinen. Maar ik denk ook dat we nu wel een discussie zullen krijgen in de, in, in de Kamer... over wat de rol van inlichtingendiensten zijn in een democratie. Die en, discussie zou u wel willen krijgen? Ja, ook. ik denk dat, we die zouden, dat dat heel goed zou zijn om te kijken op wat voor wijze... Uh, moeten we ervoor zorgen dat die inlichtingendiensten... goed binnen de democratische controle passen. Hoe en... zou dat kunnen? Weet ik niet. Maar... Uh, maar ik denk dat het belangrijk is om daarover na te denken. Functioneert zo'n commissie stiekem zoals dat nu doet? Functioneert dat nog? Ja. Kan daar misschien meer openheid bij betracht worden? Maar ja, goed, daarover nadenken betekent ook het willen onderzoeken. Ja, Natuurlijk, maar volgens mij moet maar... je daar altijd mee bezig zijn. Maar nu is daar ook volgens mij een directe aanleiding toe. Wat ik belangrijker vind in dit dossier... is trouwens de laconieke houding waarmee het kabinet reageert op... Uh, dat, dat wij uh, afgeluisterd worden. Volgens mij als je bondgenootschap hebt... dan probeer je samen te werken, dan probeer je informatie uit te wisselen. Ja. En dan ga je dat niet zomaar eventjes uh, zelf ophalen. Ja, maar dat zijn twee, twee verschillende dingen. De laconieke houding van het kabinet is natuurlijk wat anders... dan de houding van het parlement die het kabinet moet controleren. Dus u zegt zelf, aan de ene kant vindt u dat meer openheid moet komen, maar aan de andere kant... weet u van het bestaan van zo'n commissie stiekem... is er eigenlijk nog wel in deze tijd... en die vraag naar meer transparantie... reden om zo'n commissie stiekem in stand te houden? Um, ik denk, wat ik aangeef, is dat je volgens mij moet praten... over de manier waarop je de controle op die inlichtingendienst zou moeten hebben. En daar hoort ook het bestaan van zo'n commissie stiekem bij. Je afvraagt, is dit de manier waarop je dat zou moeten doen... Ik heb daar nog niet diep genoeg over nagedacht of dat nou de wijze is. Dus daar kan ik, daar kan ik niks over zeggen. Ja. Misschien is het aardig om aan u te vragen, meneer Melk, Is dat eigenlijk nog wel van deze tijd om een commissie uh, geheim houden... of in uw geval vergeten, uh, te laten bestaan? <laughs> Uh, terwijl je aan de andere kant het kabinet moet controleren of de macht moet controleren. Um, ik, ik denk dat je wel uh, dat het goed is om een commissie te hebben die zich specifiek ook met uh, inlichtingendiensten bezighoudt. Je zou je kunnen afvragen of het uitgangspunt daarvan moet zijn vertrouwelijk of dat het uitgangspunt zou moeten zijn overdragen van informatie, zoals gebruikelijk in mm. commissies tenzij er gegronde redenen zijn om iets vertrouwelijk te houden... en waarbij ook de reden om dat vertrouwelijk te houden... met de leden zou moeten worden besproken. Ja. Dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Patrick van Schie, even vanuit wetenschappelijke inzichten. Zo'n commissie stiekem en het, het niet delen van inzichten die er wel zijn... of het niet delen van informatie die er wel is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, het hangt er even vanaf wat je met openheid bedoelt. Ik denk dat er openheid gegeven moet worden... aan een zeker aantal volksvertegenwoordigers. Dat zijn de fractievoorzitters. Uh, en op zichzelf genomen vind ik dit een, een, een goede oplossing. Dat zouden ook anderen kunnen zijn. één specialist per fractie. Maar dat, dat doet even niet de zaken. Maar ik denk dat de aard van het inlichtingenwerk vereist dat er toch een heel beperkte groep is... aan wie je die openheid geeft. Spioneren moet uh, wel een beetje geheimd. Nou nee, nee, maar kijk, <laughs> naarmate naar die groep groter is... weet je ook dat er minder meegedeeld gaat worden. En dat de controle dus alleen maar moeilijker zal worden. De, dus het blijft schipreding. Aan de andere kant, dit vraagt ook een bredere vraag... op over wat de overheid nou geheim kan houden. Mijn collega Linda Voortman is bijvoorbeeld bezig... met een wetsvoorstel van de WOP... dat dat uitgebreid zou moeten worden. Met, met bestuur. openbaarheid bestuur. En ik denk dat, er nog steeds, dat de overheid nog steeds... heel veel van heel veel zaken denk dat moeten we niet delen en dat zouden we moeten omkeren en er zullen altijd dingen zijn waarbij dat moeilijker is uh, maar dat debat dat moet gevoerd ja, kennis is kennis is macht hè zeker en die kennis zou veel meer gedeeld moeten worden ja um, we gaan nog een onderwerp ja, uit een de ander krant onderwerp, nemen iets, iets nou niet uit de krant maar iets waar rtl oh, ja, nieuws precies. mee kwam uh, volgens rtl nieuws schuift het kabinetminister timmermans naar voren als buitenlandchef van Europa. Hij zou dan de opvolger moeten worden van Catherine Ashton. RTL baseert zich op uh, betrouwbare bronnen. Bronnen rondom het kabinet worden opgevoerd. Uh, meneer Melkert, zou Timmermans een goede buitenlandchef zijn? Oh, zeker, ja. Hij uh, is een, uh, een vooraanstaande minister van buitenlandse zaken in, uh, in Europa. Uh, maar het lijkt mij, eerlijk gezegd, in dit stadium... ongelooflijk speculatief om het over dit soort <tus> dingen te hebben... Uh, omdat uh, iedereen weet dat er volgend jaar heel veel posten uh, daarover besluiten moeten ja, worden genomen. En dat is weer zo'n domino-spel. Het is heel belangrijk dat Nederland probeert een zware post binnen te halen. Uh, maar uh, om daar nu mee bezig te zijn en hoe je dat zou kunnen spelen, nou ja, ik hoef me daar gelukkig het hoofd niet over te breken. Nee, meneer Klaver, zou het denkbaar zijn? Timmermans als buitenlandchef. Zou uw partij dat prettig vinden? Laat ik het zo vragen. De, nou, een, het is nog heel ver weg. En de vraag is of ja, het, of het een paar haalbaar paar maanden is. maanden is zo voorbij. Um, ik, het is zeker niet de slechtste kandidaat. Maar wij hebben nog onze. Ik wil niet zeggen dat hij het nou per se zou, uh, zou moeten worden. Uh, maar ik denk dat het gevaarlijkste is van, van dit soort processen. Is als je te vroeg genoemd wordt, oh, <laughs> dat, je dan, we weer. Dat, dat je het dan, ja, dan vooral niet wordt. Uh, en uh, de vraag is of we als Nederland moeten inzetten op die hoge vertegenwoordiger. Uh, we hebben al de voorzitter van de eurogroep. Uh, we hebben Schulz, als sociaaldemocraat... die waarschijnlijk ook nog wel een hoge post uh, uh, zal krijgen. En de vraag is of we dan met een sociaaldemocraat... ook die post in de wacht kunnen slepen. En door op zo'n hoge post in te zetten... Ja. Uh, ja, zou je ook wel eens helemaal uh, naast uh, de pot kunnen grijpen... Ja. Ja. Vriesen wilde u zeggen, maar dat past dat in past deze, die niet. He? Nee, is nee. zaterdagochtend. Ja, maar meneer ja. Verschie, um, uh, uh, volgens ons is bij de start van het kabinet... wel min of meer afgesproken dat het nou toch wel weer een keer de beurt is... He, voor de Partij van de Arbeid, nadat dat kan. de VVD ik heel veel mensen heeft geleverd. Dat kan ik, ik zat daar niet bij. Maar op, op zo'n manier wordt er toch wel over gesproken? Ja, ongetwijfeld. Daar weet meneer Melk meer van dan ik. Ja, nou ja. Of er op zo'n manier in dit soort gevallen over gesproken dat wordt. Is, het, dat is toch, is toch echt uh, topsport, het binnenhalen van functies. U heeft ook niet zomaar gesolliciteerd op iets om in Amerika een baan te krijgen. Dat is uh, allemaal geregel en geritsel. En, uh, dat nou, krijg je toch niet zomaar, zo'n functie? Dan nou, moet je in ieder geval alles vooruit de kast halen. Alles ja. vooruit de kast ja, halen. Ja, ja. Ja, want ja. daar solliciteer je niet op, toch? Nee, nee zo nee. gaat dat niet. En, um, en het is dus ook onderdeel van een groter geheel. Je moet ook afwegen als Nederland waar je grootste belangen liggen. Uh, het economisch belang van Nederland is ook heel erg belangrijk... om dat in de Europese Commissie gerepresenteerd te zien. Maar uiteindelijk is het de uitkomst van een heel ingewikkeld uh, spel. En nogmaals, ik zou daar niet al te veel op uh, speculeren... en zeker niet in dit stadium. Ja, Er nou ja. wordt uh, in dit stadium stevast... nu u weer op, uh, uh, uh, op Nederlandse bodem bent teruggekeerd. En wilt u <laughs> ook zoiets? En dan zegt u altijd stevast, zo'n baan? Uh, wat ik dan stevig zegt ja? van... nou ja, niet speculeren en uh, niet te vroeg daarmee bezig ja. zijn. En ik verlaat uh, zondag de Nederlandse bodem weer. Oh, dus, dus, alle kansen dan zijn ze dus dan wordt het weer rustig. Maar goed, het duurt nog een paar maanden, zei u net. Hè. Ambieert u het wel, zo'n soort functie? Ik bedoel, iemand met alles wat u inmiddels weet. En, en uw politieke ervaring, uw ervaring bij de Wereldbank in Irak. U heeft ook na, nou ja, na het afscheid zeg maar, hier in Nederland... zo'n enorme ervaring opgebouwd. Ik kan me ook voorstellen dat u denkt, nou, ik wil daar graag iets mee doen. Ja, ik zou u bijna als PR-chef in dienst kunnen nemen, maar... Het ja. um, kan besproken nee, ik, worden ik, na de uitzending, ik maar nu ik, even dit <laughs> nog. Ik nee, ik hier internationaal bezig te zijn. Dat, ik, dat doe ik ook op dit moment in, in verschillende delen van de wereld. En dat doe ik met veel plezier. <laughs> Ja. Dus dat is uh, ja, nou ja. wat mij uh, nu bezig ja, Maar als er een mogelijkheid zich voordoet... dan ga je natuurlijk niet nee zeggen. Dan toch een persoonlijke vraag hierover. Altijd als uw naam genoemd wordt in dit verband... zijn er heel veel mensen die beginnen over Melkert... uit het Fortuintijdperk. Oh, alsjeblieft uh, niet die Melkert. Is dat iets wat u... want u leest dat ook, u hoort dat ook... wat u persoonlijk nog steeds raakt? Nou ja, ik vind, ik vind het niet... Uh... Ik uh, zou te zeggen, ik vind het niet passen om voortdurend dus terug te kijken naar wat er destijds uh, is gebeurd en waar uh, iedereen zijn rol heeft gespeeld in dat ongelofelijk op dat ongelooflijk tragische moment. Uh, maar we zijn nu dus tien, uh, twaalf jaar verder. Uh, en uh, iedereen heeft ook op dit moment weer zijn bijdrage te leveren... en dat, dat doe ik op mijn manier ook nu ja. weer met de Partij van de Arbeidcommissie. Uh, ja, maar het gaat om het persoonlijke uh, toch even. Uh, raakt het u dat u nog steeds op een hele kritische... en soms onaangename wijze in verband wordt gebracht... met dat Fortuintijdperk uh, en u verzet ook tegenstand tegen fortuin en, en die lijn toen, het beeld wat over u... Ja, nou ja, ik vind dat, ik vind dat niet uh, terecht. Dat vond ik toen niet en dat vind ik nu niet. Maar dat geldt ook voor anderen. Mm -hmm. Uh, die uh, net zo goed daarop aangesproken ja. zijn. Doet dat pijn? En je ziet... Uh, nou, ik vind, het, ik vind het absoluut niet leuk, natuurlijk. Nee, en ik vind het ook onterecht. Werkelijk. Bas Heijnen schrijft vandaag dat uw terugkeer... agressie losmaakt bij sommige mensen. Ja, bij, bij sommige, maar ik weet niet of u wel eens op internet kijkt... ook als het niet om mij gaat. Er zit een ongelofelijke agressie. Nee, hoor, iedereen in internet, krijgt wel zijn beurt. Op, maar... heel, op heel veel punten, dus ik heb er ook geen zin in... dat dit er wordt uitgelicht. Ja. Want ik geloof ook niet dat dat... Uh, dat dat bij veel mensen zo is. Nee. Nou, fijn dat u er bent in elk geval. Um, wij praten zo uitgebreid verder. Uh, maar wij kijken zoals altijd eerst even terug... naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. En we beginnen het overzicht deze week met een paar dialogen. Niet nagespeeld. Dit is Reality Politiek Radio Binnenhof. Oh, gelukkig voorzitter, ik dacht toch eventjes dat ik gewoon alleen maar heel erg het geluk had... dat ik net als meneer Fritsma een wit huidje had en binnen Nederlands oh, ben geloven oh, oh. om... Uh, houd houd geboren. Houd, houd mevrouw, mevrouw, mevrouw Gersthuizen. En me, en nee, nee, nee, meneer, dan meneer dan Fritsma, u had het woord niet. Ja. Het, u had het woord niet en ik zou het ook op prijs stellen dat u het dan niet neemt. We maken een kleine knip. Het debat ging over het asielbeleid. Maar het is vooral ook een sfeertekening van zomaar een dag in het parlement. We pikken hem weer op. Volgens mij discrimineert de PVV. Heel eerlijk gezegd, denk ik dat nu de gelegenheid moet geven aan de heer Fritsma om op deze opmerking te reageren. Want die uh, uh, verdient een volwaardig antwoord. Gaat u gaan. Ja, goed? ik weet niet eens of het de moeite waard is, maar. Dit bewijst precies waarom de SP zo'n waardeloze partij is. Als u het moet hebben van dit soort verschrikkelijke lage Onzin van dit soort meneer, meneer, verschrikkelijke Meneer Fritsma, lage het, het spijt me zeer. Ik krijg hieronder oren ik, dat de PVV spijk, racistisch spij, is. Dat wil ik wel meneer iets Fritsma. tegen inbrengen, voorzitter. Meneer Fritsma. Soms loopt de temperatuur hoog op in de vergaderzaal. Spelregels worden vergeten. De scheidsrechter is de voorzitter die de regels nog even uitlegt. Maar u moet ook... De heer via mij te Zeker. Dus niet over hij, maar de heer Fritsman. Dank u wel. Het is echt beter... Ik mag niet het woord hij zeggen. Nee, u moet... De heer Fritsman. Akkoord. Het spel wordt hard gespeeld. Soms emotioneel, maar altijd met een doel. En dat doel is aandacht. En aandacht krijg je soms ook met een... Hoe zullen we het noemen? Een vondst. Ik maak mij dan toch zorgen en dat is de reden dat ik zou willen verzoeken om een echt kort en puntig koeiendebat in deze kamer te houden met mijn collega's en de staatssecretaris van Economische Zaken. Een koeiendebat dus, dat is de vondst. Je hoort het aan de toon, er is over nagedacht. Een beetje een verwarring, maar het verzoek is om het houden van een kort en puntig debat koeien over debat. koeien. Ja. Ja, Dank u wel, voorzitter. Daar ben ik het loeiend mee eens. Het is allemaal waar gebeurd en echt gezegd. En ik snap wel dat de SP graag uh, met een koe en haas wil vangen... Uh, maar dan is het debat al uitgemolken voordat we aan het echte debat beginnen. En hoe vindt u deze? Ik zeg, ze zijn echt de weg kwijt, deze mensen. Ze zakken finaal door het ijs, terwijl de winter niet begonnen is. In Nederland staat over drie, vier jaar weer massaal in de file... dankzij de VVD. Nou, en het spoor spoorbijster, dan hebben we hem compleet. Willen we tot slot ook deze nog even laten horen... was een reactie op de lange omvliegroute deze week van de premier... Indonesië. De bedenker is CDA-fractievoorzitter Sibran Buma. Ja, maar hij spaart zowel veel KLM-huisjes. Ja, dan denk ik toch wel, als hij eerst naar China vliegt... dan terug en dan weer naar Indonesië... heeft hij zo een stad vol KLM-huisjes volgebouwd. En eindigen we met een observatie van PvdA-leider Samson. Die moet met zijn fractiegenoot Jacobi wat uitpraten. Met ieder ander gebeurt dat tijdens een hapje eten, maar... Nu gaat u een hapje eten met mevrouw Jacobi... om er nog eventjes een flinke les te lezen. Met Jacobi drink je over het algemeen dingen, maar dat komt wel goed hoor. Tros, radio 1. Acht minuten voor half twaalf. En u luistert naar Tros Kamerbreed met de gasten Alt Melkert. Hij heeft de nieuwe koers voor de Partij van de Arbeid uitgezet. De oude koers is overigens nog niet uitgewerkt. Maar goed, er ligt ook alweer een nieuwe. Jesse Klaver, tweede Kamerlid van GroenLinks. En Patrick Franschi, de Denker. Uh, bij de VVD, mag ik wel zeggen, hij is directeur van het wetenschappelijk bureau, de Telder Stichting. Uh, meneer uh, Melkert, om met u te beginnen. U heeft een rapport gemaakt onder de titel De Bakers Verzetten. En dat gaat over, uh, want dat was de opdracht, een, een linkse oplossing voor uh, de crisis. Die linkse oplossing, dat was de opdracht van uh, voorzitter Spekman. Um, maar zijn er dan... Twee partijen van de aardbeiden. Uh, Eén die in het kabinet zit en een midden- of rechtsoplossing kiest. En één die niet in het kabinet zit. En dan bent u dan eigenlijk de vertegenwoordiger van die linkse oplossing. Hoe legt dat eens uit? Nou, ik geloof dat... Uh, ik, ik zie die tegenstelling niet zo. Uh, want um, het is heel duidelijk dat er in deze jaren uh, ongelooflijk hard moet worden ingegrepen om uh, de zaak op een andere koers te brengen. Dus dat zie je ook in het, in het huidige uh, regeerakkoord en beleid. Wat wel uh, nodig is, is om uh, meer naar de langere termijn te kijken... waar je uiteindelijk wilt uitkomen. Omdat de stappen die je nu zet... Uh, natuurlijk wel ingegeven moeten zijn door waar je naartoe wil. En dat hebben we geprobeerd in het rapport uh, aan te geven. En met een extra accent op de urgentie van het aanpakken van de werkloosheid. Omdat met respect voor het beleid van de afgelopen jaren... dat is niet alleen dit regeerakkoord, dat is niet alleen Nederland... dat is Europa, het beleid zichzelf in de staart dreigt te bijten... doordat de groei maar niet omhoog gaat. En daardoor zelfs al wordt er bezuinigd, toch de schuld omhoog gaat en die werkloosheid maar blijft stagneren. Maar mag dus ik u toch dat, heel even, dat klopt niet. Heel, heel even om het even duidelijk te krijgen. U zegt, mijn rapport gaat over de lange termijn... en dat wat de Partij van de Arbeid nu in het kabinet doet... is eigenlijk Best. korte termijn denken. Uh, dat, dat is, nee, dat is gebaseerd op... Want dat op een, is niet waar we uiteindelijk met is, de Partij van de Arbeid naartoe willen. Het is klikken. gebaseerd op een programma en ook op een ook, ook daarvoor al aangehangen gedachte... dat als je langs deze lijnen verder gaat... Dat, het, uh, dat de groei weer gaat toenemen, de werkloosheid omlaag gaat... en dat het ook goed is voor de, ah, ik... om de financiële zaken op orde te krijgen. En wat je dus nu ziet, is dat Europa in het slop blijft zitten... omdat de vooruitzichten niet goed zijn... om die dramatische werkloosheid naar beneden te krijgen. En in zoverre is ons rapport ook een oproep... om op dit moment uh, uh, nog eens even heel goed door te denken of we op de juiste koers bezig zijn. Ik ja, maar goed, heel even nog om het helderder nog te krijgen. Want ik denk dat heel veel mensen denken... ja, maar wat wil die Partij van de Arbeid nou? U zit toch nu aan de knoppen? U kunt toch Zeker. nu doen als Partij van de Arbeid, wat u vindt dat er zou moeten gebeuren? Nou, niet met ons, als dit rapport oh, wordt uitgevoerd. Even, dat dat ik wacht <laughs> het wel Zo. Dus. Maar Heel goed, maar eerst even... Nee, ja, Hartelijk hey, dank, Pries voor uw aanwezigheid. Het, <laughs> het punt is, misschien kan ik dat de heer van Schie ook meteen uh, meegeven... Uh, het punt is dat iedereen voor het probleem zit... hoe je erin slaagt om de zaak weer aan de gang te krijgen. Die, die economie die stagneert. Ja. De werkloosheid in, in Spanje die daalt niet. De werkloosheid in Nederland blijft nog steeds oplopen. Je zult dus een ander recept uit de kast moeten halen. Ja, maar dat recept dat daar... staat dus blijkbaar niet in dit regeerakkoord. Dat recept staat in ieder geval in het rapport. Ja, maar niet in maar het regeerakkoord. En, en in het regeerakkoord staan belangrijke recepten. Ja, ook maar niet om, om, een werkend recept. Omdat om bijvoorbeeld uh, je ook je financiën op orde moet krijgen. Mm -hmm. Maar de manier waarop je verder moet... dat zal oh. een intelligente mengeling moeten zijn... van wat er, wat er nu gebeurt. Ik doe daar niks aan af. Hey. Maar wat er wel aan toegevoegd moet worden, daar gaat Kijk, het om. Uh, mag ik heel eerst even naar Frans Schie? Want die, u zei meteen zo hardgrondig, niet met ons als het zo gaat. niets volgens dit rapport. Ja, het rapport heeft drie titels. Uh, men heeft zelfs twee ondertitels nodig. Maar als ik de eerste neem, de economie terug naar de mensen... Als ik dit rapport lees, dan denk ik, ja, de economie gaat wel terug met dit Even rapport. Even voor de helderheid, u begint nu met het afbranden. Uh, nou, ik, ik geef mijn oordeel, mijn liberale oordeel, okay. maar niet naar de mensen. Wat dit rapport doet, dat is dat er nog meer dan nu geld en macht naar politici en bureaucraten gaat. En dat is niet de manier waarop de economie in Europa uit de, uit de slop wordt uh, getrokken. Je moet juist de mensen vertrouwen geven en dus de overheid moet terugtreden. Uh, er wordt in het rapport gedaan alsof uh, de markt heeft gefaald. Onze economie wordt voor meer dan de helft ingevuld... via collectieve, de collectieve sector. Uh, en juist die groei van die collectieve sector de afgelopen jaren... van 44 naar boven 50 procent... Die houdt de economie in het slop. Omdat I de mensen en de bedrijven krijgen geen ruimte. Eigenlijk zegt u, alles wat in dit rapport staat, gaat Lijnrecht in tegen mijn liberale gedachten. De gedachten zoals de VVD. Is het dan niet wonderlijk dat VVD en Partij van de Arbeid toch zo met elkaar in één coalitie zitten? Als die twee elkaar zo tegenspreken, meneer Melkert. Uh, nou ja, dat is in, in Nederland, coalitieland, is het altijd nodig om te proberen tegenstellingen te overbruggen. Dat is, ook, uh, dat, dat is zelfs belangrijk om dat zo, zo goed mogelijk te doen. En er zijn ook uh, behoorlijke ervaringen opgedaan... hoe je er met z'n tweeën ook kunt uitkomen. Ook al is de inspiratiebron anders... en is de, de, waar je nou in de toekomst naartoe wil, is verschillend. Maar wat hier wel centraal staat... is dat uh, uh, het niet omgaat om, gaat om het, uh, het functioneren van de markten... hier te gaan relativeren. De hele crisis waar we nu in zitten... die komt toch echt voort uit... Uh, een, een economische orde die juist in de afgelopen 30 jaar... veel meer in handen van markten was gegeven. Met name internationaal, maar Nederland heeft daarin gevolgd. En eh, er is een enorme crash waarbij de rekening... Dus bij de belastingbetaler de is geleden. Mijn complimenten voor het rapport. Het, het leest als een uh, verkiezingsprogramma van GroenLinks. Fantastisch. Maar de werkelijkheid. Geeft, wat er nu in het, nou ja, de werkelijkheid <laughs> nu met het kabinet. Staat mijlenver van waar nu aan wordt gewerkt. Als ik één voorbeeld mag nemen. De 5%-norm. Uh, die u voorstelt uh, voor de werkgelegenheid. Leg dat even uit. Er is In Europa hebben we het stabiliteits en groeipact. Ja, waarbij drie... zeggen we de 3% norm, hè, dus het begroting gaat over de begroting. Mag niet, mag niet te hoog worden. En wat deze commissie voorstelt, wat GroenLinks ook altijd zegt, je zou ook naar de werkeloosheid moeten kijken. Een ondergrens van of bovengrens? Uh, zoals in het rapport van 5%. Ja. Um, we hebben dat vaak voorgesteld, ook aan Lodewijk Ascher, een PVDA, aan minister Dijsselbloem, een PVDA, aan minister Timmermans, een PVDA. Hey, en vervolgens ja. krijgen we altijd nul op het gekest. In de laatste kamerbrief van Asscher over Sociaal Europa zegt hij zelfs, wij willen, het moet allemaal socialer, maar we mogen niet aan de 3% norm komen. We mogen niet komen aan het, de afspraken die we hebben gemaakt, die er nu liggen. Dus het grootste tekort, het het tekort mag niet oplopen. We gaan niks veranderen. Ik hoef ook geen, uh, geen norm te hebben, geen werkeloosheidsnorm. Ik vind het opvallend hoe ver dit mooie ideaal afstaat... van de politieke werkelijkheid waar ik iedere dag mee heb te dealen. Want ik zou dolgraag veel meer willen samenwerken... met de PvdA en het parlement. Om juist al door dit soort linkse oplossingen vooruit te helpen. En het lukt niet. Welkom. Ja, kijk, ik zit niet in het kabinet om te beginnen. Dus de, de opdracht was om uh, vooruit te kijken... en te proberen aan te geven waar je naartoe moet. In de tweede plaats uh, mag ik uh, uit eigen werk citeren... Dat, dat ik destijds ook als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... verantwoordelijkheid heb genomen om getalsmatig bezig te zijn... consequent die werkloosheid naar beneden te krijgen. En dat is ook gelukt over een langere periode. Nederland is toen een van de koplopers van Europa geworden. En dat is niet omdat er een natuurlijke tegenspraak is... Tussen het terugbrengen van een uh, tekort. en het investeren in werkgelegenheid. Hey, dat is een kwestie, nee, Dat is een kwestie van. van uh, de juiste maatvoering op het juiste moment. En eerlijk gezegd zie je zelfs nu in Europa. dat met alle verwijzing naar 3 procent is ook het kabinet uh, heeft duidelijk gemaakt naar Brussel... Dat, dat je niet op dit moment kunt verwachten dat dat al zover is... omdat er ook ruimte is maar nodig is om meneer Melkert, te investeren. de tijden veranderen, En de in die tijde, tijd de, was er hoog hoogconjunctuur? De, de, tij, de tijden veranderen. Uh, nou, toen ik begon, uh, dat was in 1994, was het laagconjunctuur. Uh, dus, dus het is mogelijk, het is noodzakelijk zelfs... om juist als het laagconjunctuur is in te grijpen in de economie. En dat moet ook Europees beginnen. Dus vandaar dat we dat centraal stellen. Daar zou ook Nederland zijn rol in kunnen spelen. En overigens zag ik van de week... dat minister Ascher een hele interessante top heeft georganiseerd, een gezinstop over een andere manier van het aansturen van de arbeidsorganisatie. En dat is nou precies een punt wat wij in het rapport ook hebben geïdentificeerd als een mogelijkheid om productiviteit te laten toenemen om de arbeidsorganisatie te versterken. En dat, zijn, dat is een van de vele voorbeelden waar je aan zou kunnen werken om eruit te komen. En laten we ook rondom deze tafel met elkaar eens zijn, dat zoals het er nu voor staat in Europa, is dat toch dramatisch. Ik hoop dat we daar eens maar meneer Melkert, we, we, de de de de we, de de we hebben niks aan theoretisch <laughs> yes, vergezicht op dit moment. Als u het heeft over een linksalternatief voor de crisis... dan moeten we kijken wat we in het parlement ook voor stappen kunnen zetten. Ik noemde maar zo, zo, ik noemde zo juist de 5%-norm waar de PvdA niet in mee wil gaan. Een ander voorbeeld is dat u zegt... grote bedrijven betalen veel te weinig belasting op het energieverbruik. Bijvoorbeeld rondom het herfstakkoord hebben wij dat geprobeerd in te brengen. Dat was een heel belangrijk punt. Noem het maar bijna een breekpunt voor GroenLinks. Daar hebben we dat niet voor elkaar gekregen ook omdat de PvdA op dat punt eigenlijk niet meeging. en veel te het, dat kan niet want we hebben te maken met oude industrieën. We kunnen daar niet verder in gaan. Mijn vraag is, dit is een prachtig stuk wat hier ligt. En hoe zorgen we ervoor dat dat werkelijkheid wordt? Het leest als een GroenLinks programma en op welke wijze ziet u het voor zich dat ook de twee ik neem aan dat u dit niet voor de boekenkast heeft geschreven, nee. dat ook de politieke vertegenwoordigers van uw partij hiermee verder gaan. U heeft het over een linksalternatief. Betekent dit, is dit een advies om na de volgende verkiezingen... niet meer met de VVD te regeren? Uw vraag is duidelijk, Melkert. Dit is een advies om goed na te denken... Eh, en eh, ook consequenties daaruit te trekken. Maar dat zal in de partij dus verder worden besproken. Ik heb geen verantwoordelijkheid voor wat er nu gebeurt. Ik vind dat in een aantal opzichten het kabinet ook bezig is om de, de zaken op orde te krijgen. Want er zijn geen simpele recepten in deze moeilijke omstandigheden. Wat wel nodig is, is om verder te kijken... Ja. en vooral te zien dat Europa, ook in mondiaal verband, eigenlijk weigert om um, meer stimulerend beleid te voeren... Ja. wat enorm belangrijk zou zijn voor de algemene economische groei. Zoals in Amerika bijvoorbeeld is gebeurd. Zoals in Amerika he? gebeurd ja. is. En, en in Amerika, en dat is toch interessant dat u dat zegt... zie je dat de overheid... He, dat is Amerika waar de markten dus enorme ruimte hebben. Zegt u nu nadrukkelijk tegen Patrick Schie? Ja, uh, want, dat, uh, want, dat want, antwoord, ik, want ik zie de dialoog aankomen. <laughs> maar dat de overheid dus echt massaal heeft ingegrepen... toen het met de banken misging, toen het op de woningmarkt misging... dat de monetaire autoriteit, de voorzitter van de Centrale Bank daar... die heeft gezegd, ik wil het monetaire beleid verruimen... net zolang tot de werkloosheid tot 6,5%. En daaronder is gedaald. En wat je nu ziet in Amerika, eerst is het tekort daar omhoog gegaan. Nu gaat het razendsnel naar beneden. De schuld gaat naar beneden, de werkloosheid gaat naar beneden. Omdat de groei ja. weer is aangezwengeld. En een zeer groot verschil met Europa. Overheid, grijp in. Het blijft niet zo op de achtergrond. Maar dat is natuurlijk bij u, meneer Van Schief, vloeken in de kerk. Nou, de overheid grijpt al in, maar laten we eerst even de, de situatie is ernstig. Dat zijn de heer Melkert en ik met elkaar eens. Maar zijn rapport noemt vier ontwikkelingen, die ga ik niet allemaal noemen hoor, uh, ja. geen zorgen. Noem de uh, nee, belangrijkste. Nee, dat ga ik niet doen. Vier ontwikkelingen die ze als de voedingsbodem van de crisis beschouwt. Maar er is één die mist en dat is de schuldencrisis. Het is allemaal begonnen met particuliere schulden. En uh, de boel is vervolgens verergerd omdat dat collectieve schulden zijn geworden. Dus we hebben nu een collectief schuldenprobleem. En de oplossing die deze commissie aandraagt... is om naast die 3%-norm een andere norm te zetten maar in de eurogroep. Niet alleen de ministers van Financiën, maar ook die voor werkgelegenheid. En daarmee komt het zicht op het oplossen van die schuldencrisis... alleen maar verder weg te liggen. Maar leg dat, leg dat heel even voor mensen thuis uit. U heeft het over particuliere schulden... Die... Collectieve schulden zijn geworden. Nou, een van de oorzaken, de oorzaken ja. zijn natuurlijk complex. Ja. Een van de oorzaken is in de Verenigde Staten natuurlijk geweest dat overheden, verschillende regeringen, Particulieren hebben aangezet tot hypotheekschulden die ze zich eigenlijk niet konden veroorloven. Maar Daar je is het misgegaan. Die, ba die banken Fannie Mae en Freddie Mac. Vervolgens is de pleuris uitgebroken, mm. zijn de banken in problemen gekomen. En hebben overheden schulden overgenomen. Precies. En zijn de schulden gigantisch opgelost. Dus Ook naar in Nederland. Nederland. Overheidsschuld, de, geschiedenis wel, uh, de, overheids, naar de overheidsschuld is met 25% punt, meer dan geloof ik inmiddels. Uh, als we nu naar de, de Nederlandse afgelopen uh, tijd. en die crisis zou moeten worden opgelost. Als de schuldencrisis, ja, yes, exactly. zeker, uh, absoluut waar. In Nederland, in, in Europa zijn overheden in de problemen gekomen doordat ze op een gegeven moment banken moesten gaan overnemen. Dat zijn private schulden die collectief zijn geworden. Precies. Maar voor Nederland ligt het grootste probleem als het gaat over de schulden niet bij de staatsschuld, maar bij de schuld van particulieren. We hebben namelijk een veel te hoge hypotheekschuld bijvoorbeeld met elkaar. En als een overheid en zijn tekort gaat terugdringen... en particulieren gaan dat doen... en bedrijven gaan dat doen... dan zorg je ervoor dat die hele economie stil komt te liggen. En daarom zou je een andere begrotingsstrategie moeten voeren... wat ik een meer linkse strategie vind... Dat betekent dat je eerst moet zorgen dat particuliere schulden worden afgebouwd. Bijvoorbeeld die hypotheekschulden. En dat zodra dat is gebeurd, dat dan de overheid in rap tempo gaat werken aan het terugdringen van haar schuld. Maar als je het allebei tegelijk doet, meneer Melkert, zeg ik tegen u, dan lukt het je niet om ook de werkgelegenheid te stimuleren. Dan probeer je iets, probeer je iets te doen wat onmogelijk is. Het belangrijkste is natuurlijk om vast te stellen waar die crisis is begonnen. Die is niet begonnen bij de schulden op de woningmarkt, ook niet in de Verenigde Staten. Die is begonnen met het in elkaar zakken van het kaartenhuis, van de financiële financiële markten. En de rekening daarvan die is vervolgens bij de belastingbetaler terechtgekomen. Zeker, is, ja. En er is, er is alle reden om dus ook naar andere onevenwichtigheden... Ja. in de economie te kijken, met inbegrip van de woningmarkt. Daarvan zie ik trouwens ook dat er in het kabinetsbeleid... wel heel wat stappen ook naar de toekomst zijn genomen. Die millimeters. Zeker, ja, die, millimeters. Uh, nou, het, gaat, het gaat misschien iets langzamer dan je zou willen... maar de, richt, de richting daarvan, hebben we ook in het rapport gezegd... Ja. is vrij duidelijk. Wat je nu wel nodig hebt, dat, dat zou erbij moeten horen is om te investeren in die woningmarkt. Dat een bouwsector dus in het slop zit. En dat zou terwijl je weet, de overheid moeten doen. Ja, terwijl je weet hoeveel er groen gebouwd moet worden... Om, ja. om voor de toekomst klaar te zijn. Deze week kwam er nog een, een bericht over uh, veel woningen... die op hele slechte funderingen staan. Nu heb je werkloze bouwvakkers. Dan ga je toch niet zitten wachten totdat het over vijf nee, jaar ja, beter is... Nee, dat, dat, dat ze weer aan de slag kunnen dat, komen. Dat, snap, dat ga ik. je nu doen. Ja, dat snap ik. Alleen, uh, ziet u het? Dat, moet, dat zou moeten gebeuren. Dat, het, dat is nou het interessante: maar dat je een dat... rapport schrijft. Dat je hoopt. Dat het niet wordt uitgevoerd. Net, net zo goed nee. dat we deze discussie vandaag hebben: dat je hoopt dat daar een discussie over gevoerd mm. wordt. En dat mensen nadenken er... over: ja, zit daar misschien niet iets in? En kunnen we daar misschien niet over eens worden? er tevoren. zit volgens mij een Stop inconsistentie normaal. in uw denken: want u geeft aan, de overheid moet daarop ingrijpen. Daar ben ik het volledig met u eens. Zeker als het gaat over het isoleren van die huizen waar u ook over spreekt. Maar tegelijkertijd zegt u: we moeten ons wel aan die begrotingsnormen houden. Maar hoe kun je als overheid daarin investeren als je tegelijkertijd je begroting op orde nee, moet houden? We hebben nu. het over dus het structureel vasthouden aan die uh, norm. Waarbij je dus op, dit, op dit moment zou kunnen zeggen: Ik heb nu wat maar meer geld concreet. nodig voor de Europese investeringsbank. Ik heb nu wat meer geld nodig. Maar betekent dat om in het loslaten de van de 3%-norm? Uh, nee, er wordt niks losgelaten. Nee, wordt niks losgelaten. Nee, maar wat loslaten. betekent het dan? Wat, wat, welke het, verandering stelt u moet voor? U meneer Klaver. U luister. weet net zo goed dat eh, op dit moment het kabinet ook al niet op 3% zit... om redenen die ze ook zelf hebben aangegeven aan commissaris Reen. die daarmee ja. heeft ingestemd. Ja. Dus we, we moeten elkaar niet... Op een, op een blaadje van tussen nu en het einde van het jaar zitten aan te spreken. We, maar... moeten, we moeten aan elkaar zeggen, waar willen we over vijf jaar zijn? Ja, ja, daar precies. Gaat, en dat, het en dan gaat dan gaat het ook over een linkse samenwerking. Want als ik u zo hoor, in, en in relatie tot Van Schie... dan is daarin een samenwerking met bijvoorbeeld een partij als de VVD bijna onmogelijk. Ni, niks, niks is onmogelijk in een land waar coalities moeten worden uh, gevoerd. Ja, maar kijk, kijk, maar ja, we hebben wel je ideeën. Je moet beginnen ja, nee, met ideeën. tussenvraag. Bedankt. Want u vroeg toen de heer Merkel het had over investeren... dat zou de overheid moeten doen. En het antwoord was ja. En Jesse Klaver reageert daarop razend ja, we, enthousiast. Maar mijn enthousiasme is dus onmiddellijk beperkt. Ik denk dat particulieren dat moeten doen. En particulieren moeten de ruimte daartoe krijgen. Ja. En die krijgen ze op dit moment niet. Van niet? omdat voor een, Van de overheid, deels ook van ons. Omdat uh, een groot deel van de... De zogenaamde bezuinigingen die worden doorgevoerd bestaat uit belastenverzwaringen. En dat is dus precies de manier waarop burgers ook hun hand op de nee. knip zullen houden. Nou, de hoofdzaken zullen, dat... zullen echt omlaag moeten. En als burgers daar zicht op hebben de... ja. en krijgen. Ja. En, en er vertrouwen in hebben dat ze, dat, in de, dat ze inderdaad die ruimte houden. dan zullen ze ook weer bereid zijn. Wat nou zo raar is. mij lijkt raar, uh, meneer Verschiet... dat u iets ergens op wijst: he, dat die ja. burgers uh, meer lasten krijgen. Dat dat ja. iets is. Nou, dat is het bijna VD-vijandige taal en dat meneer Melkert iets voorstelt... wat de Partij van de Arbeid wil, maar ook niet doet Er zitten eigenlijk twee, twee partijen in een kabinet... die allebei iets totaal anders willen... en wel zeggen dat het beleid van u is prima. Ja, ja, kijk, uh, een, gemeen-, klopt een gemeenschappelijk uh, punt waar, waar volgens mij... Uh, PvdA en VVD zich heel makkelijk op zouden moeten vinden... is dat een van de problemen in de Nederlandse economie... is dat het midden- en kleinbedrijf veel te weinig aan krediet kan komen om, niet meer lenen om bij te de investeren banken. en om weer bij te dragen. Een van de mogelijkheden is om een bepaalde sector... zoals de bouwsector, aan de gang te krijgen. Want er zitten heel veel toeleveranciers in... die dan weer wat ruimte zouden kunnen krijgen. Je moet dus ook naar de, de kapitaalbalansen van de banken kijken. Dus op verschillende niveaus kun je de... De, de, de trein weer de, de goede kant op krijgen. Ja. En ik zie, ik zie daar geen tegenstelling tussen nee. PvdA en VVD. Wel een noodzaak om dat echt zo snel mogelijk te doen. Okay, ik ja. moet nog vaak denken aan Ab Klink. Toen oh. hij uit de onderhandelingen stond. Oud-CDA-minister. Oud die, oh. die gaat bij ik... ons wel eens een dag voorbij dat het niet gebeurt? Nou Bij mij van... de laatste tijd steeds minder vaak. Eigenlijk okay. dagelijks. Dat als ik het kabinet bezig zie. En Ab Klink schreef heel erg op, Het gaat niet alleen over de maatregelen waar het over eens over wordt. Maar ook heb je een gezamenlijk idee voor welke samenleving je staat. Ja. En wat, wat ik steeds duidelijker vind worden bij het kabinet... is dat ze het over allerlei maatregelen eens zijn. Er is een probleem met kredietverstrekking. Daar proberen we een technische oplossing voor te vinden. Maar de ideologische richting... van waar het heen zou moeten met de ja, land... die maar dat is idealen, Nederland is een coalitieland, elkaar. meneer Klaver. En ook als u zou deelnemen aan een kabinet... Dan zult, u neem ik aan, dan zult u moeten aanvaarden... dat daar partijen in zitten... die uiteindelijk een ander ideologisch verkeer hebben. Maar het is ook juist om te constateren... dat het kabinet dus zich vooral op een zakelijke manier... met elkaar probeert te verhouden. Klopt. En dat dat... Niet de meest ideale manier is om een land te laten verder werken. Maar gaat het over een coalitie <laughs> laten werken? te komen? Of gaat het over een land verder helpen? Want als je uiteindelijk wat er gebeurt van alles eigenlijk allebei niet doet wat je wil... en een soort van de status quo beheerst, dan, dan moet je je afvragen... dan regeer je wel, maar help je een land vooruit. En volgens mij kunnen we nu constateren dat dat niet gebeurt. Oké, okay. oh. eh, hoe dan ook, we zijn het er wel met z'n allen over eens... dat de crisis zonder Europa niet kan worden opgelost. Dat hoorde ik u zojuist ook al een paar keer zeggen, meneer Melkert. En hier wordt ook aan tafel instemmend geknikt. En dan is Europa het, het, het tegenwicht, zeg maar... tegenover de grote blokken Azië en, en de Verenigde Staten. Want, want Nederland als land alleen stelt niks voor. Nee, en, en wat je dus ziet is dat Europa uh, niet of nauwelijks groeit... in tegenstelling tot die, die andere blokken uh, in de wereld. En dat die andere blokken in de wereld ook aan Europa vragen... om mee te investeren om die groei aan de gang uh, te krijgen. Uh, omdat het mondiaal van belang is. Dat is voor Nederland nog eens extra van belang. Omdat wij voor bijna 80 procent met onze export afhankelijk zijn van de economische groei in Europa. Dus daar moet, nu, uh, daar moet nu alles op gezet worden. En een van de kernvoorstellen die we daarom doen... is dat in het uh, Europese beleid... zowel als het gaat om de ministers van Financiën... als om de centrale banken dat het dus een dubbele doelstelling is... van uh, niet alleen de prijsstabiliteit, heel belangrijk... Ja. en het op orde houden van het uh, tekort, ook heel belangrijk... maar dat je dus ook werkgelegenheid als centrale doelstelling... Ja. Ja. een da plaats die, ook in het verdrag gaat geven. Die 5%-norm waar we het eerder ja. over hadden. Ja. Nou, is Europa voor alle partijen een gevoelig thema? Tenzij je echt helemaal pro-Europa bent... maar bijvoorbeeld binnen de VVD is het een extreem gevoelig thema. Want op dit moment is de VVD bij elkaar in Den bos moeten daar praten over de Europa koers nou, twee weken geleden zat Mark Verheijen hier aan tafel. Tweede Kamerlid voor de VVD. Europa-woordvoerder ook. En hij had het over wat volgens hem de grootste bedreiging is voor Europa. Luister nog even mee wat hij toen zei. Maar de grootste bedreiging voor Europa, dat zijn niet die eurosceptici. Dat zijn niet de Marine Le Pen of de uh, UKIP. De grootste bedreiging voor Europa zijn volgens mij echt de, de, de, de, de geharnaste eurofielen in Europa zelf. In Brussel da? zelf. Zeg maar even Martin Schulz. Maar staat. hoort U daar die, die daar ook bij? Guy Verhofstadt dat is... hoort daar ook Precies. bij. Nou, de reacties waren fel. Verheyen werd populisme verweten, bood zijn excuses aan. Noemde ze woorden achteraf ongelukkig gekozen. En daar reageerde eurocommissaris Kroes ook weer op. In dit geval, als je populisme beantwoordt met populisme... dan maak je een immense fout, want dan sta je niet boven eh, de zaak. En ik vind dat je het met realisme moet beantwoorden. Dat was mevrouw Kroes. Had zij een punt? Want de bedoeling van Verheyen was misschien wel... kiezers weg te halen bij de populisten? Nou, ik weet niet of dat de bedoeling was. Maar het gaat er niet om wie nou de grootste bedreiging is. Het gaat er wel om dat inderdaad de oplossing van de crisis... net zo min als dat die in Nederland is, meer overheid. Dat geldt ook voor Europa. Niet meer overheid, maar meer ruimte voor burgers en bedrijven. En dat betekent dat we door moeten gaan met de Europese integratie... als het gaat om die interne markt. Zorgen dat er inderdaad meer onderlinge handel kan plaatsvinden. Maar niet Europa verder optuigen tot een uh, regering... met steeds meer bevoegdheden. En dat is de koers die wij als liberalen voorstellen. Bam. Jesse Klaver. Het heel, heel stond ook in het rapport. Hoort bij zo'n interne markt dan ook niet dat belastingen... zeker voor grote bedrijven, geharmoniseerd worden. Nee. Want Europa is niet alleen, moet, zou niet alleen een blok moeten vormen... Uh, tegen andere werelddelen... maar ook grote over de grenzen ja. heen opererende bedrijven... die weten nu de belastingen te ontwijken. Dat kost staten, kost dat miljarden. Uh, zouden we niet moeten zeggen... we moeten de vennootschap niet uh, in Europa dat moeten, moeten regelen. Uh, harmoniseren is, is gelijk trekken. Ja, hè? dat is gelijk trekken. Dat, dat, uh, dat je op centraal niveau afsprek wat de belastingtarieven zouden Volk mogen voorschrijven. Ja, klopt. Ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Uh, wat nodig is, dat die interne markt meer ruimte krijgt. En uh, juist ook uh, in die crisis is het van belang om Europa niet verder op te tuigen. Dat is overigens ook een, een, een antwoord waar helemaal geen draagvlak onder de bevolking in welk land dan ook uh, voor is. Ja, maar er wordt ook binnen uw partij uh, wisselend over gedacht. En u zit ook uw partij, de VVD, zit ook binnen het Europese verband in een Club, waar de fractievoorzitter, want daar gaat steeds die dis discussie over, Kiever Hofstad, echt heel anders denk. Je moet ook veel meer politiek samenwerken. Je moet juist meer samen doen in Europa. Niet ja, alleen maar maar op ik zie de... geen uh, onderscheid tussen bijvoorbeeld de koers van Hans van Balen of van de VVD Tweede Kamerfractie. Dus ja, de VVD. Het, nee, dat vroeg, de nee, gaat ja, dat niet om klopt. de Europafractie. Dat ja, klopt. Ja, Die Europese fracties die zijn heel divers, want het zijn diverse landen. En dat is misschien al een indicatie dat je dat niet allemaal gelijk moet willen trekken. Want kennelijk kun je op een heel andere manier socialist zijn in Frankrijk als in Engeland. Ja. En zo kun je ook op een heel andere manier liberaal zijn in Nederland als in België. Maar Meneer Zelf... Melkert, vindt u het hoopgevend deze discussie? Nou ja, zelfs in Nederland. In bestaan er verschillen tussen Friesland en Limburg... en toch kunnen we het met elkaar uh, rooien. Ja, Ik klaar. zou ervoor willen pleiten om nou. die Europa-discussie niet ideologisch te voeren. Europa is geen doel op zich, ja. maar wel een heel belangrijk middel om verder te komen. En als het gaat om de overheid, gaat het er ook niet om... of het een kleinere of een grotere overheid moet zijn... maar het gaat erom dat het een optredende overheid moet zijn. En waarbij je in Europa in, bijvoorbeeld met de banken ziet dat uh, het echt nodig is om een aantal regels te stellen... een aantal instellingen ook de ruimte te geven... om namens ons allemaal toe te zien... op hoe die markten functioneren. En dat kun je niet alleen vanuit Nederland doen. Daar heb je Brussel voor nodig. Dat is wat op dit moment gaande is. En dat is op zichzelf een goede zaak... mits het de democratisch toezicht daarop ook goed wordt geregeld. Jesse ja, Klaver. Ja, eerst iets heel kort over de VVD-fractie in het Europarlement. Hans van Balen stemt altijd precies hetzelfde... als wat de VVD-fractie in de Tweede Kamer doet. Maar de rest van die fractie die stemt vaak... Wat de, de, de Europese fractie wil doen. Dus ja, daar het wordt. is, het anders, het is geen meer da, van da, da van wordt. Dat is als misschien bekend. Da, daar wordt uh, heel en... anders gedacht. Maar ik vind jullie opstelling met betrekking tot Europa veel te pragmatisch. Of dat alleen een markt zou zijn. Europa is ook een idee. En ik vind het interessant. Jullie zijn een, een stuk ouder dan ik en hebben dat nog veel meer. Mee jullie bedoelt u hier dan ook melk en de atmosfeer? van nee. Uh, ja. Zeker. Uh, okay. Maar de, de, de notie dat Europa is ontstaan vanuit het idee... dat we vrede op dit continent moeten hebben... Europa vind heeft ik. nog met vrede te maken. Vind ik is, nog vind, ik is nog te steeds even, vind ik nog steeds heel erg belangrijk. En als ik me besef dat er in de jaren negentig... ook op de Balkan nog, uh, nog oorlog heeft uh, gewoed... als ik me besef uh, dat Griekenland of Cyprus... dat dat heel dicht bij, weer bij Turkije ligt... of bij, heel dicht bij het, uh, het Midden-Oosten... dan is het ook van geopolitiek belang en stabiliteit in Europa zelf... dat we met elkaar samenwerken. En ja, dan, he heel even, want uw woorden de stroom gaat maar door, toch heel even, want u zegt net uh, vrede, Europa heeft niks met vrede te maken de Europese Unie heeft niks Is dat een idee met... wat binnen uw partij breed gedragen wordt, of is dit uw... Ik geef nu mijn visie. Ik heb niet mening. eerst. Uh, maar de, de, uh, Europa is geen idee, is alleen maar de handel ja, en de markt. Dat is iets anders. Nee, dat is iets anders. Dat Europa, nou, handel en markt is ook een idee. Het, het is ook een idee dat, uh, dat een samenleving niet uit een grote overheid hoeft te bestaan. Dat is ook een idee. Dat is niet dat is niet, uh, dat, dat alleen maar pragmatisme is. Maar Europa, de Europese Unie, heeft niet uh, daar, daar heeft Europa niet zijn, uh, zijn vrijheid en veiligheid aan te danken. Dat was aan de NAVO. Uh, dus uh, nee. Europa moet doen waar het goed in is, dat is die economie. Ja. En die moet geen dingen gaan doen waar het niet goed ja. is. Melkut, andere u, organisaties. Ja. u wil met uw rapport allerlei crisis bezweren. Is dit ook een crisis? <laughs> nou, ik vind het inderdaad wel van belang dat we goed weten waar Europa vandaan komt. Dat, dan weet je nog niet waar het naartoe moet. Hè. Maar het komt er vandaan. De, de vrede is natuurlijk, de NAVO heeft daar een rol gespeeld. Met name de Amerikanen. Zeker. Dus dat, dat is duidelijk, maar... Om te voorkomen dat het ooit weer oorlog zou kunnen worden in Europa. Waar de 19e eeuw vol van was, waar we de Eerste Wereldoorlog hebben gehad en toen de Tweede Wereldoorlog. Is de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. En die de economische uh, vervlechting daarvan, is, is echt de kern van het herstel en het, de spectaculaire ontwikkeling in Europa geworden. Het is toch allemaal begonnen met de kolen en staal. Ja, nu, nu is de volgende vraag. He, wat is het beeld voor de toekomst? En dan begrijp ik heel goed dat veel mensen ook zeggen: Van. Uh, we vinden Brussel ver weg. We vinden het moeilijk om, om tot een um, compromis te komen. met de Grieken, met de Spanjaarden. Mm. Maar dan ga je kijken naar waar onze economische belangen liggen. Dan ga je kijken ook waar onze sociale en culturele raakvlakken liggen. En dan leef je in een veel grotere wereld. waarin je het uiteindelijk toch als Europeanen met elkaar moet doen. Net zo goed als je dat als Nederlanders met elkaar moet doen. als het ja. gaat om, de, om onze eigen regionale belangen. Maar dan hoor ik daarnet Patrick van Schier zeggen... we moeten Europa niet verder optuigen. We moeten het niet verder optuigen. Het is zelfs gevaarlijk om dat te doen. Want als je uh, verder integreert dan wat de cultuurverschillen van de diverse lidstaten... en de bevolkingen vooral kan dragen... dan creëer je juist de spanningen... die juist risicovol ook voor de veiligheid kunnen zijn. Het idee dat economische vervlochtenheid altijd zal leiden tot vrede... dat wordt al gelogenstraft door het feit dat burgeroorlogen ook kunnen optreden. In bijvoorbeeld. Dus economische vervlochtenheid is helemaal geen garantie voor veiligheid als zodanig. Luister dus u zegt eigenlijk... dat die verdere samenwerking en die verdere integratie van Europa leidt uiteindelijk tot... Als je dat te ver drijft, ja? als je dat verder drijft dan ja? waar draagvlak voor is... dan ja? kan dat gevaarlijk worden. Ja. Ja, dra dat draagvlak is natuurlijk nodig. Maar ik denk dat mensen heel goed weten waar onze boterham gesmeerd wordt... En waar je ja. milieuproblemen moet zien op te lossen... want dat doe je niet binnen je eigen uh, grenzen alleen. En waar je ook afspraken moet maken met bijvoorbeeld de Amerikanen of de Chinezen... over hoe het in de wereldhandel er aan toe gaat. Ja, meneer dat meneer kun je niet dat allemaal wil vanuit wil bijvoorbeeld de ook steltjes van sociale zekerheid... op elkaar gaan afstemmen, lees ik in zijn rapport. Af, nou, dat, af, gaat toch, dat gaat toch een stuk verder. Afstemmen om bijvoorbeeld een, een arbeidsmarkt te maken... waarbij het uh, mogelijk is dat je ook in een ander land gaat werken. Nu zie je bijvoorbeeld veel Spanjaarden die door de werkloosheid... Uit hun eigen land uh, gaan kijken. en bijvoorbeeld in Duitsland aan de bak uh, kunnen komen. maar die tegen enorme problemen oplopen. als het gaat om pensioen. sociale zekerheid. Uh, de, de opleidingseisen die overal weer anders zijn. Mm. we zouden als Europa. ook dus Nederland. veel sterker kunnen worden. als we dat beter op elkaar zouden ja, ja, afstemmen. Nee, nee, nee, dat maar, is het pleidooi. Ja, meneer, meneer Van Schie, even, even toch aan u gevraagd. Uh, u bent van het wetenschappelijk instituut van de VVD. We staan aan de vooravond van verkiezingen. voor het Europees Parlement. Uh, hoe moet de uh, VVD zich nou positioneren op dat thema Europa zonder slaande ruzie te krijgen met de Partij van de Arbeid die toch wel degelijk een heel ander idee over dat Europa heeft? Nou ik denk dat we, uh, kijk Mark Rutte heeft bij de start van dit kabinet heel terecht gezegd, dit is niet de start van een fusieproces, dit is een zakelijke overeenkomst. En dat betekent dat de Partij van de Arbeid ja. en de VVD natuurlijk met eigen verkiezingsprogramma's, die Europese parlementsverkiezingen in zullen gaan... dat begrijpen de kiezers ook heel goed. Het zou heel raar zijn als wij nu hier... of, of, of als Mark Rutte en Diederik Samson nu één programma... in elkaar gaan zitten flansen. Daar maar, zou de kiezer nou juist helemaal niets van begrijpen. Maar tussen ja, tuss tuss tuss wat er wordt gezegd en het, door de partijen... en wat er in de werkelijkheid gebeurt... ik denk dat dat een hele belangrijke reden is... waarom ook het vertrouwen in Europa steeds wordt ondergraven. We kunnen geen debat hebben met het kabinet... of ze hebben het er voortdurend over... dat we geen bevoegdheden moeten overdragen. En tegelijkertijd... Tegelijkertijd wordt er, wordt er nu gesproken over een verdergaande bankenunie. Er wordt gesproken hoe we dus de controle van onze banken... niet meer bij de Nederlandse bank leggen, Precies, maar, bij... maar op een Europees niveau. En de, tegelijkertijd zeggen beide partijen... nee, nee, maar we gaan geen verdere soevereiniteit overdragen aan Europa. Dat ondergraaft het vertrouwen. En wat nog meer het vertrouwen ondergraaft... en een gevaar is voor burgers in Europa, in Nederland... en in al die andere landen, is als we niet verder zouden gaan integreren. Want we hebben één munt, maar we hebben geen politieke... of echte economische unie om ervoor te zorgen dat die ook werkt. En daarom is verdere integratie heel erg nodig. Oh, u kijkt daarbij, dat is vreselijk, uh, meneer verschrik. Nou ja, kijk, behalve onder de kiezers van GroenLinks en D60... Uh, is er onder de Nederlandse bevolking helemaal nee, geen, geen behoefte u, om meer ja, bevoegdheden ja. over te dragen. Ja. Dus uh, als je nou die kiezers van Europa wil vervreemden... dan moet je vooral doorgaan om dat wel te gaan doen. Maar het gaat niet over het, welke bevoegdheden we overdragen. Het gaat erover, kunnen wij macht terugpakken? Op bijvoorbeeld die grote multinationals oh. die de belastingen ontwijken... Uh, ja. en die dat doen doordat nee, ze door verschillende landen te horen kunnen... Je moet je wij beter, je je beter organiseren. Organiseren. Ja, dat is de vraag. Uh, En, en uh, ervoor zorgen dat uh, alle uh, aspecten die betrekking hebben op de economische ontwikkeling... op de monetaire kant van de zaak, op de sociale gevolgen... dat die uiteindelijk allemaal bij elkaar kunnen komen. Want anders dan, uh, dan, dan bijt je jezelf in de staart. Ja, en en dat zit nog steeds worden. te veel in, okay. in, uw, het in uw rapport kaart u bijvoorbeeld ook aan dat de vakbonden veel minder machtig zijn geworden. Ja, dat is, dat is een punt waar je bijvoorbeeld ook in Europa weer ruimte voor zou kunnen maken. om een echte sociale dialoog met werkgevers en werknemers te organiseren. Zoals we dat ook in Nederland uh, gewend zijn. En daar zou Europa veel baat uh, bij kunnen hebben. Ja, dan, maken. dan zouden die ja. vakbonden toch wel wat representiever mogen worden. Ja, ja. dan ze nu zijn. Want dat is het probleem. Ze representeren steeds minder mensen. Ze representeren mensen van. nou dan trek ik me ook maar even onder de oudere, onze generatie. Maar ze uh, representeren amper uh, mensen Want, van een jongere generatie. Vind ik vind het altijd verwonderlijk dat dat over vakbonden wordt gezegd, maar over politieke partijen niet. Volgens nou, maar het, mij hebben politieke partijen ja. nog minder leden dan van Als het om leden zou gaan, zou je gelijk hebben. Uh, het zou pas een probleem worden, denk ik, als er uh, niemand meer naar de stembus uh, ging. Okay, en nou, uiteindelijk zo... zitten die Kamerleden met een mandaat van kiezers en niet van leden. Okay, en nou, er wordt veel zo... over de vakbonden gezegd, ja. maar laten we het ook hebben over de werkgevers. Als ik met individuele bedrijven spreek, krijg ik een heel ander verhaal ja, dan VNO en CW. En die hebben ja, ook, ook veel zeker. te veel in de pad te brokkelen. In Brussel, maar zeker ook in Den Haag. In de pad te brokkelen. Nou ja, dat is ook in een de bureaucratische de organisatie. De Oké, okay. goed. Ik uh, ja, wilde nog even aan u vragen, Jesse Klaver. GroenLinks, doet hij nog mee aan dat pensioenpremieplan... Uh, onderhandelingsspel met het <laughs> kabinet? Of bent u eruit gestapt? We zitten nog aan tafel. Zit nog aan tafel. En Waarom duurt dat zo lang? Omdat dit soort. Uh, pff, nee, dit wordt een heel flauw politiek antwoord. Ik wilde zeggen omdat dit soort processen altijd heel ingewikkeld zijn. Nou ja, volgende omdat week praten jullie verder. We hè? praten volgende week verder ook. Omdat de ideeën over hoe je zo'n pensioenstelsel moet inrichten. omdat die nogal. Uh, ook nogal wat uit elkaar liggen. Dus dan moet je kijken of je tot elkaar kan komen. Uh, de inzet op. Van GroenLinks op dit punt is heel erg duidelijk. Als er één plek is waar inkomensoverdrachten te plaatsvinden euh, plaats van arm naar rijk... en van jong naar oud, dan is dat wel in het pensioenstelsel. En wij doen er alles aan om dat te repareren. Oké, okay, nou ja, goed. We hebben nu geen tijd daar verder over te praten... maar wel elke week vragen we onze gasten hoe het met die discussie staat. En die <hij> het loopt zijn steeds voor kleine die... stapjes. Stap. <hij> Oké, okay, Ad Melker, Patrick van Schien, Jesse Klaver, dank. Graag gedaan. Na het NOS nieuws straks het journalistieke onderzoeksprogramma Argos... daarna NOS langs de lijn. Maar eerst zit daar natuurlijk nog Tros in bedrijf en de autoshow tussen. Wij zijn er volgende week weer van 11 tot 12. Graag tot dan. Tot dan, dag. dag. Samen thuis, samen dros. Morgen in de perstribune...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 Kunnen jullie hier eens eventjes wat aan doen? De persgribune. Morgen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden van de verwoestende orkaan Hayan. Complete dorpen zijn van de kaart geveegd. Er zijn duizenden dodelijke slachtoffers.